Spekman vindt dat de wachtgeldregeling voor politici verder versoberd moet worden. De politieleiding in Utrecht zegt voor het eerst in het openbaar achter de politieman te staan... die in 2007 een dodelijk schot loste. Daarbij kwam in de wijk ondiep in Utrecht een man om. Na het incident braken in de wijk rellen uit. Volgens de politie kon de motoragent destijds niets anders doen dan schieten... omdat het slachtoffer met een mes op hem afkwam.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 Vanavond en vannacht volgt een dooiaanval met kans op regen, natte sneeuw en kans op IJssel. Dit was het. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad vielen ze op de 28 Utrecht-Zwolle bij Leusden 3 kilometer richting Amersfoort voor Amersfoort 2 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. <totstuken>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 CfM Zandvoort, het is even na drie uur. Welkom bij twee uur van Zandvoort op zaterdag. En je Deodato en Fire in the Sky. voor Zandvoort en de regio. En Albertjo, wat gaan we in dit uur allemaal doen? Ja, uiteraard uh, luisteraars rond de klok van half vier de evenementenagenda. Uh, dus ik zou zeggen, hou je pen en papier bij de hand... want er zijn weer van allerlei activiteiten in... en rondom de kerstdagen hier in Zandvoort. Uh, verder hebben we natuurlijk nog Zandvoorts nieuws in het kort... En onze collega's van de Vinyljaren, het programma op elke woensdagmiddag van 2 tot 4... Heeft een special en uh, wel op uh, 19 december. En dan, hebben ze, dan zenden ze de top 20 uit. En u kunt stemmen op welke uh, 20 LP's, u, of welke 5 LP's uw voorkeur hebben. Maar daarover straks meer in dit uur. Uiteraard uh, verder nog veel nieuws. En wellicht veel kerstmuziek, hè? Ja, heb je er zin in? We gaan richting kerst, Oké, okay, nou, dan stappen we in de auto en dan gaan we driving home for Christmas. Hier is Chris Ria. op je radio met GFN. hele fijne dagen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 From the hooded claw, keep the vampires from your door. When the chips are down, I'll be around with my undying, death-defying love for you. Envy will hurt itself. Let yourself be beautiful. sublime lovers entwined divine divine love is day Horry, op de Stamford Radio met The Power of Love. De vinieljaren eindejaars top 20. Uitzending 19 december tussen 2 en 5. Op ZFM Zandvoort. Jo, wat leuk. Kan ik daar ook aan meedoen? Help mee onze top 20 samen te stellen. En stem. Stemmen kan tot en met 15 december op www.devinieljaren.wetklik.nl Ja, je, ik hoorde dat jij al gestemd hebt. Ja, ik heb al gestemd. En er zijn ook mensen die hebben wat moeite mee om te stemmen. Maar het, een andere tip is, uh, gewoon even naar uh, klik in bij Google Vinijarend Zandvoort. Ga naar de uh, Facebook pagina en klik dan uh, de, de link aan. En dan krijg je vanzelf uh, de lijst te zien waaruit je kan kiezen. En dat is een lijst met een heleboel LP's die dus afgelopen seizoen gedraaid zijn. En jij hebt er ook even op gekeken, hè? Ja, Pieter Frampton vind ik wel leuk. Ja, dan gaan we niet over. Ja, kijk eens of je wat van hem hebt. <tie> maar goed, moet je het wel hebben. In ieder geval, heen? nogmaals, als u problemen heeft met het, met het zoeken van de lijst... ga naar hun Facebookpagina, de Veniel Jaren Zandvoort. En uh, dan uh, klik dan aan de, de webklik en dan krijgt u de lijst. En dan kunt u een andere pagina van die site... Kunt u, uw vijf favoriete LP's... Uh, uh, benoemen. Dus ik zou zeggen uh, veel uh, kennis. Ja, maar jij hebt ook er dus gekeken, hè? Ja, ja, ja, ondertussen wel. I I ik heb er hier eentje gevonden. Zullen we gaan draaien gewoon? Ja, zullen we dus dat doen? Sommige, sommige, sommige, <laughs> dat, dat lijkt mij een goed idee. Die zou bij jou gaan stemmen. is onder meer gevallen op Pieter Frampton. Je hoort Baby, I Love Your Way bij CFM. Wil je ook stemmen? Ga je gewoon naar devinyljaren.webklik.nl en geef jouw top 5 door. En wie weet, misschien hoor jij jouw favoriete muziek wel op 19 december langskomen. Dat allemaal bij de top 20 van de Vinyljaren. Beleef het ritme van Zandvoort ook op tv. CFM Text TV op kanaal 45.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 Gezellige tijd aan het eind van het jaar. Ook bij CFM. Santa Claus is coming to town. Waar gaan we het over hebben? <laughs> serious Request. Kijk, we hebben de kerstmarkten komen eraan. Maar ook Serious Request uh, komt er weer aan. En wel, uh, u weet wel, het, het glazen huis een week lang... Uh, uh, voor het goede doel geld inzamelen en plaatjes aanvragen. En dat komt uh, dit jaar vanuit Enschede... En uh, Zandvoortse Reddingsbrigade heeft al uh, het enige gedaan voor uh, Serious Request. Want de Zandvoortse Reddingsbrigade organiseerde een sponsorloop op 1 december van Post Noord naar Post Zuid en terug. Er is met deze run meer dan 270 euro opgehaald voor Serious Rescue. Voor deze actie halen reddingsbrigades, waarbij ook de uit Zandvoort met een driedaagse vaartocht van Arnhem naar Enschede... geld op voor het goede doel van de 3FM-actie Serious Request. Op zondagmiddag 23 december zal de verzaam, zal het verzamelde bedrag in de vorm van een cheque worden overhandigd aan de 3FM-DJ's van het glazen huis in Enschede. Dus de bijdrage van de Zandvoortse reddingsbrigade in het totaalpakket is in ieder geval 370 euro. Dat is een mooi bedrag voor het goede doel. Helemaal goed. En in Beverwijk, daar hebben ze ook een glazen huis trouwens. Ja, klopt. Een echte, die staat daar de hele week. Samen ja. uiteraard ook geld in voor het goede doel van dit jaar. We zeggen hello tegen iedereen. We zien het huis een, een, een hit die er echt uitknalt, uh, zeg maar, tijdens het uh, verblijf in het huis En ook deze is, uh, is zo'n hit geweest. We draaiden ditmaal wel de danceversie, de extended remix, dub van, van, van de single van Martin ja. Solvek. Jorden, hallo! hello, we zeggen hello tegen je, want het is tijd voor de evenementagenda. Wat kunnen we de komende dagen allemaal gaan doen? En het zal zullen heel veel uh, kerstactiviteiten zijn, dus... Dan heb ik alvast een klein beetje rekening mee gehouden. Over Jan, ga je gang. Wat een filler, man. <laughs> Geweldig. Ook al keer kerstfeer. Ja, luisteraars. Het is, tijd, het is iets over half vijf. Hoogste tijd voor de evenementenagenda. Nou, ik zei het u eerder al. Morgen dus een winterwandeling door de echte Hollandse Duinen. De winterwandeling door de Amsterdamse Waterleiding Duinen... ...start morgen om 1 uur bij de, ingang, bij de ingang Oase. En duurt circa anderhalf uur. Deelname is gratis. Een toegangskaart voor de, voor de Duinen is te koop. Morgen vanaf 1 uur. Echt een aanrader... Vergeet uw fototoestel niet en doe goede wandelschoenen aan. Dan gaan we naar de maandag 10 december. En daarvoor moeten we naar Beach Club Take 5. Strandafgang Boudersloot nummertje 5. Het kost u 49,5 euro, inclusief vijf gangen idee. Maar nou komt het, en dat is uh, tijdens deze avond... van wereldklasse nemen Rob en Emiel... u mee in en naar het theater van Beach Club Take 5. En laat u voorstel staan van werkelijk, u gelooft uw ogen niet. Deze fantastische avond begint met een heerlijk voorgerecht... in een sfeervol restaurant, waarna u naar het theater gaat... in de Zuidzaal. En nu begint de avond vol met magie. Tijdens de tweede en derde gerecht kunt u even nadenken... en na genieten van de show, waarna u wederom meegenomen naar een theater waar u van de ene verbazing in de andere zult vallen. Dus maandag 10 december vanaf kwart voor zeven... ...Magic Cabaret Theater Dinner Show Beach Club Take Five, prijs 5. Prijs 49,5 euro. Dus ik zou het wel even reserveren, gewenst. En ik zei het u ook al, en dan hebben we het over 12 december... ...de kerstmarkt in Nieuw Unicum op woensdag 12 december. Is het dan zover? Vanaf half elf tot vier uur bent u van harte welkom... ...in de sfeervolle kerstmarkt op het Grote Plein De Brink in Nieuw Unicum. Gaan we naar 14 december. Dan is er een sessie, Ja, het is een seersessie. een mooi woord is dat. Van de ex-voetballer Andy van der Meijden en Thijs Slechter. Uh, nog nooit was een Nederlandse profvoetballer zo openhartig. De geautoriseerde en aangrijpende biografie van een zeer openhartige Andy van der Meij, de. Hij bereikte de top van het Europees voetbal en de toppen van de waanzin. Uh, dat is dus aan de 14 december om drie to, van 3 tot 4 uur bij de Bruna Balken en de CQ Postkantoor. 14 december, signeersessie van ex-voetballer Annie van der Meijden. Een openhartige biografie van 3 tot 4 op 14 december. Gaan we vrijdag naar vrijdag 14 december. Dan is het weer tijd voor Zing mee met Gree in de Oomstee. Café Oomstee, Zeestraat 62. De entree is gratis en 1 een en ander begint om half negen. En regelmatige bezoekers van dit evenement hoef ik niets meer te vertellen. Want het is heerlijk zingen meezingen met Gree van den Berg achter haar trek en ze uh, zal dus de zangeressen en zangers tot grote hoogte brengen. Het repertoire bestaat uit Nederlandstalige zeemans- en levensliederen. Vrijdag 14 december, zing mee met Gray in de Oomstee vanaf half negen. En uiteraard vrijdag 14 december, de pubquiz. Wie kent hem niet? Café Koper, Kerkplein nummer 6. 2,50 euro is de entree en het begint om 9 uur. en duurt zelfs tot in de kleine uurtjes en dan heb ik het over 2 uur s'nachts. Quizzen of quizzen, dat is de vraag. Algemene kennisvragen worden getoond op een groot scherm en van commentaar voorzien door Quizmaster. Niemand minder dan Joop Van Est. Wie is de snelste en de beste inschrijver in teams van maximaal 4 personen? Vrijdag 14 december, pubquiz Café Koper, vanaf 9 uur. Gaan we naar zaterdag 15 december. Onder het motto van Under the Christmas Tree. En dan heb ik het over Emotions bij Esprit. Esprit. Haltestraat 10 A en B. En begint om, dat is van 10 uur. S morgens tot 6 uur. Shop till your drop. Waarbij, waarbij iedereen bij een aankoop een lot en een cadeautje van onder de, voor onder de kerstboom krijgt. Vanaf half twee is ook elk uur een trekking met fantastische prijzen. En zanger-entertainer Marcel, wie kent hem niet, zorgt voor de passende sfeer. Zaterdag 15 december. Emotions bij Esprit vanaf 10 tot 6 uur. Weer of geen weer. Het is overdekt en verwarmd shoppen in Jupiter Plaza. Dus mis het niet. Gaan we naar 15 december en dat duurt helemaal tot 6 januari. Ja, waar heb ik het dan over? Natuurlijk, de ijsbaan, winterpret, Raadhuisplein. Zin in schaatsen is zin in Zandvoort. Vorst of geen vorst, in december wordt Zandvoort omgetoverd... tot een waar winterwonderland. Met als hoogtepunt uiteraard een echte ijsbaan met koek en zopie. En op 15 december wordt deze ijsbaan geopend. De muzikaal, de muziek zal verzorgd worden door ZFM. Peter dan vorig jaar hebben we het ook gedaan en mochten we dit jaar weer doen. En er zullen een aantal programma's live vanaf de ijsbaan worden verzorgd door ZFM. Uiteraard eh, zaterdag 15 december de, ker de kerstmarkt op het gastheidsplein van 12 tot 9 uur. Zaterdag 15 december. Een leuk en gezellig kerstmarktje met van alles en nog wat. Dankzij de medewerking van Center Park zal er ook een levende kerststal aanwezig zijn. En ik weet al wie op die be beesten gaat passen. Ja, ik ook. Ja? Ik heb een vermoeden. En hoe noemen we hem? Luister luistert naar de naam. Herder Dan. Herder Daniel. Vind ik nog mooier. Herder Daniel. Herde Daniel. Zaterdag 15 december dus kerstmarkt. Uh, gaan we naar zondag 16 december. Ja, dan is het de tijd voor een klassiek concert... in de -Kerst Poststraat 1. De entree is 5 euro en dat begint om 3 uur. Het is een kerkpleinconcert... met dit keer een kerstconcert van het Alphens Kamerkoor Cantabile. Een half uur voor aanvang van de concert is de kerk open. Concertabonnement 12 uh, concerten voor slechts 50 euro. <tus> Daar was ik weer. En natuurlijk, zondag, eh, nog even herhalen: zondag 16 december klassiek concert, Protestantskerk, Poststraat 1. Vanaf 3 uur bent u van harte welkom en de kerk gaat om half 3 open. Uiteraard is er nog tot 28 december de tentoonstelling 100 jaar Raadhuis in de centrale haal van het Raadhuis, maar dat wist u wel. En tot en met 30 zetten we ook nog de expositie Kunst Oog, En dan hebben we het over het Zandvoortsmuseum aan de... S S Wat is het nou? Zwaluweestraat of Zwaluweestraat. Ja, de een zegt dit, de ander zegt dat. Ik weet het niet meer hoor. Maar goed, daar ben ik tot 30, eh, 30 december ook nog van harte welkom. Even hoesten moment. Ja, daar zijn we weer. En natuurlijk zet u het vast in de agenda. Sprookjeswandeling in Zandvoort aan Zee. En dat is op zaterdag 22 december wordt er in een gezellig centrum van Zandvoort weer een heuse sprookjeswandeling georganiseerd. Een activiteit voor jongste, de jongste inwoners van Zandvoort. Van 4 tot 7 uur zullen ruim 45 sprookjesfiguren rondwandelen op het Raadhuisplein. Uh, ouders en kinderen mis dit evenement niet. Het is prachtig. Het is dus op het Raadhuisplein en het Kerkplein in Zandvoort. Zo komt Sneeuw Witje met haar zeven dwergen Pinocchio en Giuseppo. En Magna Natuurlijk ook Rotkapje en De Wolf. Peter Pan en Kapitein Haak wandelen ook rond en nog een heleboel andere figuren. 22 december Sprookjeswandeling in Zandvoort. Het evenement wordt georganiseerd door de Stichting Zandvoortse Vierdaagse. Kijk voor meer informatie op www.sprookjeswandeling.nl. www.sprookjeswandeling.nl. Tot zover. Wow, wat valt er we weer al te doen de komende dagen hier in Zandvoort en natuurlijk heel veel evenementen in het teken van Kerst 2012 zijn wij ook al een beetje. Moet wij je we... een beetje win aan het filletje? Uh, ja, te, te gek, te gek. Dat ja, klinkt goed, hè Erno. Ja. Mijn ja. prijzenslag. Kom maar naar voren en sla je slag. <laughs> Zoiets. Oké, okay, tot zover de evenementagenda. Ook na te lezen op TextTV, kanaal 40 en uh, analoog kanaal 45. there's no need to be afraid. At Christmas time, we let it.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 Totdat je zei: Nou dan, maar wel. Lang geslagen heb ik op bed gezeten toen jij de deur had dicht gesmeten. Zomaar, ik heb je zomaar laten gaan. Zo hoor het jou. Is alles in het huis veel killer? Zo. Zonder jou is alles plotseling veel stiller. Zonder jou is waarvoor een vertrouwd was niet vertrouwd. En zonder jou tegenhang is elke nacht weer. Mooi hè? Mooi, hè? Oh, ja. Paul de en Simone Kleinsma samen. En zonder jou. Bijna 10 minuten voor 4 uur geworden. Je luistert naar CFM. Zandvoort uh, op zaterdag is nog bij je tot aan 5 uur vanmiddag. Met niet alleen lekkere muziek, heel veel kerstmuziek trouwens vanmiddag. Maar ook informatie voor Zandvoort in de regio. Ja, en ik kom nog even terug voor luisteraars die later hebben ingeschakeld... en de stem van Joop van Es uh, missen. En dan heb ik het over voetbal. Want, maar u weet ongetwijfeld dat de wedstrijden in het amateurvoetbal... dit weekend niet doorgaan in verband met het overlijden... van grensrechter Richard Nieuwenhuizen. Aan het begin van de wedstrijden in het betaald voetbal dit weekend... wordt een minuut stilte in acht genomen. Dat maakte de KNVB afgelopen week bekend. De spelers en arbiters in het betaalde voetbal... zullen tijdens de wedstrijden rouwbanden dragen. De algemene vergadering amateurvoetbal die uh, zaterdag zou plaatsvinden... is uitgesteld. Gesteld. De KNVB nam dit besluit na overleg met de bestuursleden van SC Buitenboys, de club van Nieuwenhuizen. De KNVB geeft uh, later uh, meer toelichting uh, tijdens uh, de diverse persconferenties. Maar vandaar dat er dit weekend niet gevoetbald wordt in het, uh, in het amateurvoetbal. Maar ze staan uiteraard wel stil bij de gebeurtenissen. Uh, ja, zeker, ja, zeker. Dus daar moet over gepraat worden en het mag natuurlijk nooit meer gaan voorkomen.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 en Elke vrijdagmiddag tussen drie en vijf dansen jullie bij Sierven -Rijs. Behalve gisteren was je er even niet, hè? Dat nee. je een beetje ziek is nou ja, van harte bij de maar volgende week is hij er gewoon weer met de top 40 uit Europa. Op vrijdagmiddag tussen 3 en 5. En deze stond afgelopen week daarvoor op nummer 4. De nieuwe single van Train en wat is er goed. Tezamen met Ashley Monroe. What are Bruce is. Nou, zijn we alweer aan het einde gekomen van uh, dit uur. Robert, -Jan, ja, luister. <laughs> en vergeet u vooral niet te stemmen op de vinieljaren top 20: hè? En de 19 december van 2 tot 5. Ga even naar Facebook, Facebook van Nieuwjaren Klik op de daarvoor bestreffende uh, klik. Hoe heet dat? Link, heet dat? Het ja, geen link, geen, link, geen woord Nederlands meer bij. We gaan even naar die link en kijk op de lijst... en zoek daar je beste vijf vinyl-LP's uit van het afgelopen seizoen. Oké, okay, stem op de devinyljaren.webklik.nl. En geef jou top vijf door. En dan hoor je me op 19 december langskomen bij CFM. Stemmen kan nog tot 15 december. Ja,